Dag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het leger van Israël is met tanks drie wijken van de stad Rafah in Gaza binnengereden. Tot nu toe werden die wijken alleen nog omsingeld. De situatie voor de mensen in Rafah wordt steeds moeilijker, vertelt correspondent Nasser Habiballa. De grensovergang met Egypte in Rafah is nog steeds gesloten. Dus er komt nog minder noodhulp binnen met alle gevolgen van dien. En ook het grote ziekenhuis in Rafah functioneert niet meer. Dus het Rode Kruis heeft vandaag bekendgemaakt dat ze daar een veldhospitaal opzetten om de mensen uh, ja, die medische zorg nodig hebben te kunnen helpen. Omdat de vraag daarnaar toch wel enorm is, maar ja, men niet zo goed meer weet waar ze dan naartoe moeten. Dus ja, de situatie daar is uh, erg zorgelijk. De aanvallen op Rafa zijn volgens premier Netanyahu nodig om 130 gegijzelden te bevrijden. En door de nieuwe Israëlische aanvallen zijn de onderhandelingen over een staakt het vuur voorlopig geklapt. Jongeren die door criminelen worden overgehaald om een aanslag te plegen met een explosief krijgen hun geld vaker niet dan wel. De politie in Alkmaar onderzocht 20 zaken met 15 verdachten en die kregen bedragen beloofd tot wel 2000 euro, maar slechts één van hen kreeg dat geld ook echt. Volgens de Telegraaf zijn die aanslagplegers nogal amateuristisch. Ze zouden zich meerdere keren hebben vergist in de adressen waar ze hun bommen moesten neerleggen. Een Nederlander wordt de baas van Playstation. Herman Hulst begint over een paar weken en gaat zijn functie delen met een Japanner. Hulst gaat zich onder meer bezighouden met het vertalen van Playstation-spellen naar films en series. Want dat gebeurt steeds vaker. Zo werd de game The Last of Us vorig jaar een succesvolle serie op HBO Max. En als je rond deze tijd buiten bent, dan zou je zomaar eens dit kunnen horen. Ja, Europapa van Joost Klein wordt door het hele land gespeeld door klokkerspelers. En dat gebeurt vanwege een oproep van 3FM-dj Wijnand Spilman. Die wil Joost een hart onder de riem steken na zijn disqualificatie voor de Songfestival finale. 15 Vijftien klokkenspelers hebben Europapa snel eventjes ingestudeerd. Waardoor je nu in onder meer Groningen, Leiden, Eindhoven en Vlissingen kan hakken onder de kerktoren. Het weer dan nog een zonnige dag, met vanavond wel kans op regen en onweer. Vooral in het midden en het zuiden van het land. Het wordt 25 tot 27 graden. DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnands Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Wat krijg je als het snelste pilsje van Nederland een heerlijke, grappige gezelligheid en service Precies, rabbel.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 Zandvoort en de regio. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Honderden Nederlandse schrijvers en journalisten... roepen het kabinet op stappen te zetten tegen Israël. Ze willen dat demissionair premier Rutte zich aan zijn woord houdt. Hij zei eerder dat een aanval op Rafa een gamechanger zou zijn. Steeds meer uitspraken van de rechter kunnen niet uitgevoerd worden... door een tekort aan cellen of gebrek aan zorginstellingen voor kinderen... De Raad voor de Rechtspraak waarschuwt daarvoor en wil dat het nieuwe kabinet investeert in oplossingen. In Mumbai in India zijn zeker veertien mensen omgekomen doordat een enorme reclamebord is omgewaaid tijdens noodweer. Het bord was groter dan een Olympisch zwembad en er was geen vergunning voor. Het weer, veel zon en 25 tot 28 graden, later in de zuidelijke helft kans op een bui. one about it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 Can't sleep I'm watching your moves And you hypnotize me You got me trending Like a little baby girl You're so special You're like diamonds and pearls You got me spinning And you got me in a 12 You're my number one baby And you're going to rock my wall You're dangerous Just get it up The way you move So scandalous It's all about